Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Zuid-Korea breidt de hulp aan Oekraïne uit. Dat heeft president Yoon suk gezegd tegen zijn collega Zelensky. Yoon was voor het eerst sinds de Russische invasie in Oekraïne. De extra steun zal vooral bestaan uit geld. Zuid-Korea, de negende wapenexporteur van de wereld, wil geen wapens leveren aan Oekraïne. Afgelopen jaar leverde het land wel ander materiaal zoals helmen en kogelwerende vesten.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 De UWV zegt spijt te hebben dat de organisatie niet zorgvuldig genoeg is geweest. Een man van 23 uit Maastricht is gisteravond om het leven gekomen na een ruzie. De man kwam door de ruzie terecht in de Maas. en werd uit het water gehaald, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis. De politie heeft een 58-jarige man ook uit Maastricht opgepakt, Ze meldt 1 Limburg. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk.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 Jouw zwarte beenen draaien in het rond, lange haren zweven. Waarom ik pas tot leven toen ik jou einde volg? Wil je lekker met me Zo, dat waren ze dan. De gebroeders uh, Sidekick. En uh, Ron, Ron en uh, Fred. En uh, ja, wil je lekker met, met dansen? En uh, ja, ik zou zeggen welkom. Een hele goede middag. En wij gaan even lekker uh, een zomers nummertje draaien. Baila Morena.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 Ne coozas de India, bonita mesco aquesta terra. Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la Morena. Lekkere zomersklank hier bij ZFM Entertainment. Voor jullie tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred en Goedemiddag. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10A. En natuurlijk via DAB 6. En natuurlijk ook nog op de 106.9. We gaan lekker verder met een, uh, een gouden ouwe van Girlie Girlie. En dat allemaal gezongen door Sophia George. MUZIEK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 She's twenty-one, eh? Him a fool one a go a school, one go fool, fool him a fool Every time he say she think a she One she a nurse, she say a she come first. They the other night them going out, them pick on you first. One a sell star, one work in a bar. A she can't smile when the two of them a spar. One getty, getty, one fretty, fretty, and inna no drink no other milk but Betty. You two girly, girly. You just a flash it only worn, you don't man, you too gone in girl. You just a flash it only worn You too girly girl You just a flash it only worn You don't man you too girl you gonna just a flash it only worked Johnny really. too girly, girly. Just plush, you just have a journey worly. Really. You mama one on here, one down here, one down another, one down here. One to the lawyer, one to the rough one talk one down a east, one down a west. one up come to the one a go the school and one be too girly, girly. Just plush, you really. Young man, you're too girly, girly. You're just have a joy where you girly You just hou houden, houden. girly girlie en Sophia George hier bij ZFM. En wij gaan uh, verder met, uh, ja, Cloud. En daar hebben het over. La, la, la, la, la. Dit zijn mijn laatste woorden. Dat zijn mijn dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta met mijn jas bij de deur. Het zal weer keur. Oui, mon keur. La fin d ik ben mezelf niet meer Om net gaan voor te jou Stem in mijn hoofd, gaat door. Ik hoor je nou encore, encore En encore Wat, Wat ik dan doe, het is nooit genoeg Nu zijn wij klaar, est-ce que c'est du? Als je moet gaan, ga dan meteen Dan dans ik wel alleen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 de Et j'oublie tout le monde, cette musique ni de sorte L'arme a danse un taux de son au décalon d'air Et toi après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais quoi C'était ton choix Mais c'est que t'as oublié C'est Mimano Framado Et Koyen A encore encore Et encore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 <laughs> Hallo allemaal, ik ben Bert van Bip en Bert in de Nazaten. En wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM Zandvoort. Hai je paraplu! Jij verliet me en zei niet waarom. Hoe kon jij dit nog doen? Waarom deed jij zo stom dat jij zo voor me ging? was je dan Frans-Duits en uh, had het over, de... jij verliet me. Hey, en ja, we gaan zo bellen met uh, Maries Groeneweg, maar eerst nog even één plaatje van Arjan Koenen. En laat me maar alleen. Verzoekjes zijn ook welkom natuurlijk. Even naar de www En dan eventjes rechts uh, boven in het hoekje heb je een balletje en daar klik je op en dan komt het uh, allemaal bij mij terecht. Ik heb alles geprobeerd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 I'm What you say Pak dan maar de boel, Arjan Koenen, en laat me maar alleen, hier bij ZFM Entertainment for You. Blijf lekker luisteren, tot 7 uur, de lekkerste muziek. En natuurlijk eh, hebben wij ook iets tussendoor, en dat is eh, Maurice Groeneweg aan de telefoon. Een hele goede middag, Fred. Goedemiddag, hoe is het? Ja, met mij gaat het goed, ja. en met jou? Ja, prima, je mag niet klagen. Het regent hier ja. momenteel, dus ik weet niet hoe het bij jou is, maar... Ja, het is hier ook wel rekenachtig hoor. Ja, toch wel. Dus dan, ja, dus, uh, het is best wel uh, aan, het, uh, aan het ruppelen buiten. Ah, Oké, okay, ja, dus, dus we zitten niet als enige hier. Uh. Nee, nee, nee, zeker weten niet. Hé, hey, uh, ja, jij hebt uh, een prachtige nieuwe single uitgebracht. Als ja, je bij nee. me bent. En, en toen ik eigenlijk de titel, de titel zag, uh, moest ik gelijk denken aan André Hazes, maar dat was het niet. Nee, leuk is dat, hè? <laughs> Nee, maar weet je, dat, uh, dat, uh, ik denk, ja, dat zal vast een cover zijn, maar dat was het dus niet. Nee, dat is verrassend. Nee, nee dat is dus juist het, het hele leuke van alles. Ik heb ik ja. dit wel één keertje eerder gehoord. En uh, precies hetzelfde. Ja, ja maar dat zeg ik. Ja, het, kwam, het kwam zo over. En, en ja. Ja, we zitten natuurlijk uh, sowieso uh, uh, rondom in de, in de covers van, uh, van André Hazes natuurlijk. Dus vandaar... Ja. Ja, er wordt op het moment natuurlijk uh, zoveel gecoverd. Ja. Ja, weet je, ik, ik had zelf zoiets van, joh, het wordt gewoon een keertje tijd om. Uh, om iets, iets anders te iets doen. wat muziek uh, uit te brengen. Ja. En ja, dat heb ik gewoon gedaan. Ja, en uh, ik moet zeggen, het was leuk. Ja. Nou, dankjewel. Ik, ik hoop in ieder geval dat jij het ook leuk vond met het maken ervan. Uh. Ja, zeker, uiteraard. Kijk, het is natuurlijk voor mij, uh, ik wil niet zeggen, totaal iets, iets, uh, iets nieuws. Want kijk. Ik heb uh, natuurlijk hiervoor ook wat singeltjes gemaakt. Ja. Maar ja, dat waren dan weliswaar natuurlijk covers. Maar ja, ik ben toen overgestapt van, uh, van maatschappij, zeg maar. Omdat ja. ik gewoon zelf uh, ja iets, iets anders wilde. En het, uh, het boterde niet helemaal. Naar, ja. naar mijn, uh, mijn verwensingen, <lacht> zeg maar. Dus uh, ik denk, nou, dan ga ik gewoon wat anders doen. En uh, ja, ik, ik ben heel erg blij dat ik die stap gemaakt heb. Ja, ja dat... Uh, ja... Kijk, je kan in de, ik zeg altijd, je kan in de, in de covers blijven en, en nee. uh, ja, als je, als je het niet naar je zin hebt, uh, ja, waarom zou je het doen? Ja, nou ja, dat is ook zo. Kijk, ik, ik wou mezelf heel graag mijn eigen muziek maken in plaats ja. van alleen maar coveren. Ja. Weet je, en, en uh, ja, ik heb dat nu gedaan en ik, ik, ja, ik ben echt van onwijs blij dat ik het überhaupt gedaan en gedurfd heb. Want het is natuurlijk altijd maar afwachten van hoe het, hoe het natuurlijk wordt opgepakt. Ook natuurlijk als je covert, laat ja, we eerlijk ja. zijn. Ja, zo is ja. het. Met een, met een eigen nummer is dat natuurlijk helemaal zo. Ja, ja, ja, ja ik bedoel, uh, je, je, je ziet het met, uh, met Michael Schuitmaker natuurlijk bijvoorbeeld. Hè? Die, ja. die, die, die pakt dan een, een nummer uh, van... Uh, wat, wat Pierre Carton ooit geschreven heeft voor uh, Mieke. Ja, klopt, ja. Ja, in de jaren zeventig. Ja, die heeft echt gewoon een, een, een, een dikke hit aan overgehouden. Ja, dat is gewoon een... Uh, ja, ik zeg altijd een juiste timing. Ja. En, uh, en de juiste beatronde en ja... Weet je, het is een feestje, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker weten. Nou nee, ja, tuurlijk. Het, uh, het, het is die jongen ook van harte gedumpt, laten we wel wezen. Ja, ja. Maar het is, het, het is geen gegeven natuurlijk. Het is niet zo makkelijk om uh, om natuurlijk maar zomaar met een nummer ergens door te kunnen breken. Het is uh, natuurlijk altijd uh, afwachten. sowieso het natuurlijk goed opgepakt wordt. En, uh, ja, ja. ja. En bij de een uh, heeft, heeft dat een heel kort tijdsbestek. En bij een ander duurt dat wel langer. nou ja, dat is bij mij het geval. <laughs> <laughs> maar goed, dat, uh, neemt, dat neemt niet weg dat ik, uh, dat ik er gewoon nog steeds heel veel plezier in heb hoor. En nee, dan, maar dat, ik... dat, dat moet je ook blijven houden. En dat moet je zeker ook vasthouden. Want, ja, uh, zeker een beetje, ja, muziek is gewoon plezier. En, uh, en dat moet je gewoon uh, ja, niet laten varen. Nee, zeker meten niet. En dat is ook zeker niet wat ik, uh, wat ik van plan ben hoor. Ik, nou. uh, ik wil tot mijn tot mijn oude dag wil ik nog lekker blijven zingen en kunnen doen. Dus uh, we gaan voorlopig nog lekker door. Ja, ik zeg altijd, uh, weet je, het hoeft niet uh, enorm uh, veel op te leveren, zeg ik altijd. Als je maar uh, nee. als je er maar goed van kan leven en, uh, en, en weet je. En plezier nou ja. kan blijven hebben. En, juist, het belangrijkste is, is dat je er zelf plezier in hebt. Ja. Kijk, tuurlijk dat je ervoor uh, betaald wordt, laat ik het zo zeggen. Hè? Tuurlijk, dat is een, een, een mooi gegeven. Ja, het, het valt onder werk, hè? Ja, zeker weten. Maar goed, als jij natuurlijk van je werk je beroep kan maken. Nou, dat bedoel ik. Dus uh, ja, dat is, dat is heerlijk natuurlijk. Ja, He? Ik, ik bedoel, hoor. ja, ik, ik sta hier ook. En het is, uh, ja, het is altijd mijn, uh, mijn hobby geweest, laat ik het zo zeggen. Ja, ja en, ik, en, dat volgens ja. mij ook. Ja, en dat uh, blijf, blijf ik nog steeds leuk vinden. Ik. Uh, ik, eh, ik, ik doe het al... Eh, nou ja, toch wel een kleine... Eh, 40 jaar. Dus eh, zeg, ja. Nou, <laughs> dat noem ik geen klein, uh, klein, uh, een klein iets zeg maar. Dat is geen klein tijdsbestek. Nee, dat is geen klein tijdsbestek. Maar ja, weet je... Ja, ik, ik, ik blijf het nog steeds leuk vinden. Weet je. Ja, ik heb ik er heb plezier in. Net wat, je, net, net wat jij zegt. Hè, je moet er plezier in blijven houden. En, en dan, ja. dat hoort ook. Weet je, als het op een duur... Uh, uh, zo is van... Uh, je moet... Je, dan, ja, dat is een ander verhaal. Dan, dan is het een ander verhaal. En dan, en dan is het ook gauw niet leuk meer. Nee, nou dat is ook zo. Kijk, plezier is natuurlijk het allerbelangrijkste wat er is. Zodra ik er geen plezier meer in heb, en dat heb ik zelf ook altijd gezegd. Zodra ik merk dat ik er geen plezier meer in heb, dan stop ik er ook mee. Ja, dan, dan, dan moeten we andere hobby's gaan zoeken. Ja, <laughs> Toch? precies. Ja. ja, ik bedoel... Uh, nee, maar daar, daarom... Uh, ja, ik blijf het leuk vinden en uh, muziek draaien en uh, mensen plezieren. En, uh, weet je... Het zit, in je, of het, zit, het zit in je of het zit niet in je? Nou, precies dat. Weet je, en uh, ja. De, de, de muziek, uh, wat kunnen wij voor je, eigenlijk van jou nog verwachten? Want wij praten natuurlijk over het algemeen. Maar, maar ja. wat, wat, wat kunnen we eventjes terug naar jou natuurlijk? Uh, wat kunnen ja. we van jou nog verwachten? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk uh, buiten, uh, buiten het, het feit omdat ik natuurlijk liedjes uh, maak, treed ik natuurlijk ook heel veel op. He, ik heb daarnaast dan nog wel natuurlijk nog een, een, een baan, een uurige werkweek. Dus het is voor mij best wel een beetje een dingetje, laat ik het zo zeggen. Ja, het vergt ja, heel veel het, energie. Ja. Ja. Maar uh, ja, ik krijg van dat zingen, krijg gewoon sowieso een hele positieve energie. Sowieso. Ja. Dat is het belangrijkste, denk ik, van wat er is. En dat, dat houdt mij ook wel um, op de been, ook naast. Uh, naast, naast het de vinger, de normale werk, werk. ja. ja. Ja, het is een, uh, uh, ik zeg altijd, een, een positieve input. Ja, nou, dat heeft het zeker. En ik ga, het, uh, ik, ik sta er nog steeds elke dag op met een lach. En natuurlijk zitten er wel eens mindere dagen tussen, maar goed, dat hebben ja, we allemaal wel eens. Ik, ik wou het net zeggen. <laughs> uh, en we moeten natuurlijk wel realistisch blijven. Ja, ja. Maar, ja, wat je nog van mij zou kunnen verwachten. Ja, ik, ik wil natuurlijk dus nog meer muziek maken. En dat is ook zeker wat we gaan doen. Uh, ja, ik ben zelf. <coughs> Sorry. Een enorme fan van oude muziek. Dus daar ben ik nu een klein beetje in aan het uh, mijn eigen aan het in oriënteren. Ja, maar uh, bedoel je, be uh, uh, oude muziek, uh, gewoon Engelstalig uh, van de jaren 60 en dergelijke? Juist, ja. ja. Oké. Okay. Dus dat is ook wat ik, wat ik in mijn repertoire meeneem. Ja. Ik, ik doe niet alleen Nederlandstalig, maar ik doe ook Engelstalig. Dus nummers van Elvis, van Engelbert Humperdinck, van Tom Jones. Uh, pff, Jim, Jim Reeves, The Platters. Ja. Precies. Uh. Allemaal van dat soort liedjes. Ja. En ja, dat, dat, dat is de muziek waar ik mee, uh, mee opgegroeid ben eigenlijk thuis. En ik ben nog helemaal niet zo oud. Ik ben pas 31 lentes jong. Ja. Maar uh, ja, dat is een stukje opvoeding wat ik heb genoten. En uh, ja, dat neem ik mee in, in, in, in, in de muziek die ik, uh, die ik zing. En ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen... Tuurlijk, het Nederlandstalige volkslied is leuk. It, en dat kan ook heel erg mooi zijn. Ja. Maar mijn... Hart um, ja, ligt toch wel een klein beetje in het, uh, het oldschool. En dat rock'n'roll. En de, de mooie ballads van vroeger. En allemaal van dat soort dingen meer. Ja. Dus ik, ik wil toch een klein beetje uh, naar die hoek gaan. Ja, ik, ik vind het verrassend uh, eigenlijk. Want ja, uh, ja, je spreekt eigenlijk uh, niet zoveel rond jongeren, zeg maar. Die, die toch wel. Nee. Uh, die, ja, gelukkig wel steeds meer maar ja. die dus naar de muziek luisteren... van Frank Sinatra en dat... Zijn Elvis Presley en ja. noem maar op. weet je en ja Dat verbaast me toch weer steeds. En dan denk ik van... ja gelukkig eh, komt het niet in een verdomme hoekje. Nee, nee, nee, zeker niet. Maar ja, kijk, dat, dat is het natuurlijk ook. En ik, ik vind zelf... Hè, um, de muziek van vroeger... en de muziek van nu... Dus het zijn natuurlijk twee totaal verschillende werelden. Ja, ja klopt. En ja. in, in de muziek van vroeger zit echt... En Er zit zo heel veel passie in, laten we dat vooropstellen. Ja, en creativiteit hè? Ja, maar er zit ook echt een verhaal in. Ja, klopt. En gevoel. Ja. En dat mis ik soms wel bij de muziek van nu. Helemaal mee eens. En, en dat is voor mij denk ik een reden om, om toch te kiezen voor... Nou, misschien net of, of een gevoelige plaat, of misschien net een, een rock roll plaatje. Ik noem maar even een zijstraat. Ja. Maar dat, dat, dat heeft mij wel aan het denken gezet. En uh, dan wordt er natuurlijk gezegd van ja, maar ja... Weet je, er zijn er niet zoveel stations die misschien jouw liedje draaien. Natuurlijk geen Nederlandstalige stations die dat misschien doen. Ja, uh. Maar ja, ik denk dat bij mezelf, ja, uh, dat zie ik dan wel. En dan ben ik misschien een tikkeltje eigenwijs. Maar ja, ik wil wel mijn eigen ding kunnen en blijven doen. Ja, niet geschoten is altijd mis, zeg ik altijd. Nou, precies. Toch? En dan kan je altijd nog zeggen van nou, oké, okay, we gaan weer terug naar het volks. Ja. ja, ja, ja, ja. ja. Ik, ik denk dat je ook moet uitkijken, want er zijn er al veel. Ja, nou ja, kijk, dat, dat, dat is het juist. Er zijn zoveel zangers en zangeressen. die dus eigenlijk allemaal het volkslied vertalen en vertolken. Ja. En dat, ja, alsjeblieft, dat zijn er gewoon uh, verschrikkelijk veel. En uh, als je gaat kijken naar de, naar de muziek van vroeger of wat dan ook. ja, hoeveel zijn er daarvan? Ja. Dus uh, een heel veel. stuk minder. Ja, nou dat bedoel ik. Ja. En dat is nou juist hetgene waar ik me eigenlijk een beetje in wil oriënteren en me eigenlijk een beetje in wil nestelen. Ja. Nou ja, ik, ik help je in ieder geval uh, hopen dat het allemaal uh, ja, mag lukken. Ik hoop het ook. Ja, nou ja, dat sowieso. En uh, ja, wat heb je nog meer op de plank leggen? Want ben je, ben je al met iets nieuws bezig wat, wat eventueel uh, pff, ja, de, de, dit jaar nog uitkomt? Nee, nee, nee. Dit jaar... Uh, kijk, ik, ik laat het even vooropstellen. Ik betaal alles zelf. Ja, klopt. En, en het is uh, prijzig. Het uh, is een dure business, ja, precies. En uh, ja, natuurlijk sponsors... Uh, ja, dat moet je maar net vinden. Ja. Dus ja, als er mensen zijn die we willen sponsoren... heel graag natuurlijk, maar... Ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje waar het aan ligt... Um, ja, waren de prijzen nou wat lager, dan, dan had het misschien ook wel wat makkelijker geweest. Maar ja, daar is ook wel weer de kwaliteit naar, laten we maar eerlijk wezen. Uh, dat is sowieso, ja, dat voorop. Uh, ja, het verschil in kwaliteit is uh, heel goed te horen. Ja, tuurlijk, dat, dat is ook zo. Kijk, en ik probeer gewoon uh, sowieso elk jaar een, een nummer te maken. Ja. Hè, daar, dat is wel sowieso mijn streven, maar meer zou natuurlijk altijd welkom wezen. Ja, ja. Uh, uh. Alleen, nee, ja, uh, de financiën natuurlijk wel voor zijn. Ja, nee, maar goed, uh, ja, als ze jou willen sponsoren, kunnen ze dus gewoon uh, even intikken. Maurice Groeneweg. En dan uh, eventueel via Facebook of. Uh, ja, sorry, wat heb je? Instagram, uh, wat heb je nog meer? Ik heb ja, Facebook, Instagram. Uh, ik heb een eigen website: www.maurischgroeneweg.nl. Um, daar kunnen ze terecht, daar kunnen ze een heel formulier zelfs nog invullen. Dat is okay. dan weliswaar voor, voor optreden aanvragen. Maar goed, dat kan ook voor andere doeleinden zijn. Ja, ja, ja. Dat is geen probleem. Maar ja, uh, ja, alle beetjes helpen, laten we het zo stellen. Ja, ik wou net zeggen, elk tientje is er één, hè? Nou ja, precies. Ja, want krijgen mensen ervoor terug die mij sponsoren? Nou ja, die mogen gewoon lekker uh, bij ja. mij langskomen, bij mijn optredens. En uh, dat doen ze dan niet... Uh... Maar, uh, je kan er zitten uh, lekker gewoon voorop in de rij en... Uh... Ja, precies. Ja. Dus ik knijp er ook wel een oogje voor dicht, zeg maar. Ja, ja, ja. Hé, hey, uh, Maries we gaan hem lekker draaien. Helemaal leuk. Ja, en uh, mensen kunnen jou gewoon blijven volgen op, uh, op Facebook. En uh, wow. gewoon Maries uh, Groeneweg. Tuurlijk, uiteraard. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ja, en uh, nou ja. Als je, je YouTube uh, heb je ook trouwens, hè? Ja, op YouTube ook. Er, er zijn mijn videoclips allemaal te bekijken, uiteraard. Ja, en de laatste clip van mijn laatste nieuwe single... ja, die is toch wel het leukste. Ja. Jij zegt het. Ja, ja ik vind het ook zo. Ja, ja, maar goed, dat is, dat is voor ieder bepalend. Dus je moet, ja, ze moeten gewoon even kijken. Zeker weten. En het is Nog? natuurlijk goed voor de views... en het is natuurlijk leuk om te zien hoe het een beetje ontstaan is allemaal. Zo is het. Hé, hey, als jij hem aankondigt, Maurice, dan ga ik hem draaien. Dat gaan we zeker doen. Lieve mensen, mijn naam is Maurice Groenweg en hier is mijn nieuwe single... Als je bij me bent. Hé hey Maries, ik zou zeggen dankjewel. Jij ja, ook hartstikke bedankt hè, dat het zo kon. Ja, graag gedaan. En uh, nou ja, we hopen op de volgende keer, toch? Ja, zeker weten. En nogmaals excuses voor het ongemak. Kan gebeuren. En uh, de volgende keer uh, ben ik er gewoon bij. Is goed. Hé, hey, groetjes en goed weekend hè. Goed weekend. Hoi hoi. Want hoe jij het versiet? Ziet en bedenkt De Groeneweg en jij bent, of nee als je bij me bent, ja zo is het hey, um, ja, we gaan nog even een lekker plaatje draaien Michael Omen en uh, ja, dit wordt de zomer ja, blijf erbij hoor Seizoenen die vliegen zo snel voorbij Lente herfst, winter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 Michael en dit wordt de zomer. Nou, ik hoop het. En uh, voorlopig is hij al goed begonnen. Dus uh, we gaan lekker verder met Anthony Joosten. En dan uh, hebben het over uh, Geef Jouw Tranen aan mij.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 Daar is alles en is er verdriet niet kan dragen. Dus geef het aan mij. Ik ben sterk genoeg. Anthony Joosten en ja, geef die tranen maar aan mij. Hé, hey, um, ja, we gaan weer langzaam richting het nieuws. Maar eerst nog even een uh, verzoekje en, en dat is uh, afkomstig van Jeroen. Uh, Jeroen, leuk dat je luistert. Jij wilde een plaatje worden, we dame. En hebben het over waarom. Kijk mee eens aan. Had jij gedacht dat we hier samen zouden staan, zij en zij? Ik kan het niet geloven, hoe vaak ben ik niet bijna bij je weggegaan, of jij bij mij. Maar steeds als ik bijna buiten was, dan pakte ik je handen vast en jij kwam terug. Steeds wanneer ik zei dat ik zou gaan, kwam jij me toch weer achterna. En nou, nooit heb ik spijt gehad, nee, nooit een moment. Dus waar zeg je me nu, dat het over is, dus waar weet je als het water ons samen tot de leer bestond Of als één van ons tweeën het niet leuk meer voelt was, was er altijd die ander die dan zag je zijn Ik hou zo van van jou zo vaak in de storm gestaan in de zee Met huizen hoge golven We waren sterker dan de krachtigste orkaan Met z'n twee. twee Maar steeds als ik haast verdrinken zou Dan klampte ik me vast aan jou En jij was daar of ik kwam naar je toe en ving jou op wanneer je bijna onderging En nooit heb ik spijt gehad Nee, nooit een moment Dus waarom Zeg je me nu Dat het over is, is En hey, waar Weet je het zeker? Had het vader rond samen tot de lippen stond Of als een van ons tweeën het niet leuk meer vond, Was het altijd die anderen die wel zalig je zijn Ik hou zoveel van je jij nu echt inzien Zo, dat was hier dan, Mario Mulder. En ja, wat een geluk. En uh, ja, we tikken de klok weg naar zes uur. Dus ik zou zeggen tot, uh, tot zometeen. Jeffrey Hezen en liefde voor altijd. Mijn liefdespad duurde eigenlijk best wel lang. Maar achteraf was dat niet van belang. Ik heb bereikt wat ik wilde. Een vrouw zo ongelooflijk lief en mooi De kracht en temperament waar jij mee speelt Komt simpelweg door je ogen zo mooi en wit Dat heb jij niet in de gaten Maar mijn gevoelens laten mij wat in de steen